Lotte Lewin met het NOS Journaal. 100 mensen met een alcoholverbod doen mee aan een proef van justitie met een alcohol enkelband. Mensen die zo'n band omkrijgen hoeven geen urine meer af te staan. De enkelband meet dag en nacht via transpiratievocht of er is gedronken. De uitkomsten gaan automatisch naar de reclassering. Jaarlijks krijgen zo'n 500 mensen een alcoholverbod opgelegd. Justitie wil weten of de speciale enkelband een goede methode is om het verbod te handhaven. Een meisje van elf dat vrijdagnacht zwaar gewond raakte bij een woningbrand in Amersfoort is vanmiddag overleden aan haar verwondingen. Haar zus van 25 was ook in de woning aanwezig tijdens de brand. Zij moest naar het ziekenhuis omdat ze rook had ingeademd. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken en is op zoek naar getuigen. Alle deelnemers aan de Midden-Oosten-conferentie in Parijs staan achter een twee-staten-oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat staat in de slotverklaring van de 70 landen die bij de conferentie aanwezig waren. Alleen de Israëliërs en de Palestijnen waren er zelf niet. Volgens de gastheer, president Hollande, was het niet de bedoeling om de strijdende partijen vandaag een dictaat op te leggen, maar alle deelnemers zijn het erover eens dat de beste oplossing is dat Israël en een Palestijnse staat in vrede naast elkaar bestaan. Honderden mensen hebben vanavond in Heerle de 15-jarige jongen herdacht die vorig weekend zelfmoord pleegde. Ze deden dat met een stille tocht en toespraken. Tot slot werden er door bloemen gelegd en werd een minuut stilte gehouden. De jongen pleegde volgens zijn familie zelfmoord omdat hij werd gepest op school. En dan het weer. In het hele land geldt code geel vanwege gladheid op de wegen. De temperatuur daalt tot lokaal min 6 graden. En met name in het zuidoosten van het land kan mist ontstaan. Morgen blijft de mist in het zuiden mogelijk hangen. Daar blijft het dan ook vriezen. Elders breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar maximaal 4 graden. Dit was het NOI. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show. 1211, zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed, 1211, uur 2 hier op CVM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek. En de eerste twee cd's zijn gloedje, gloedje nieuw. En de, eens even kijken, ja deze is als eerste Living Terra Firma van Stefan Peppers... En de andere is van Dion Garis van Mystics 9. Nou, wat het allemaal is. Je kan het, de playlist vinden op peacefulradio.info. Daar staat de hele lijst met alle muzieknummers. En de achtergrondinformatie, de websites enzovoorts, enzovoorts. En ik wens je heel veel luisterplezier in de tweede uur van Peaceful Radio. I'll uh -huh. 13. Ebene, der Tod, die Masken fallen. was du glaubst zu sein. Viele Seiten deines Wesens warten noch auf ihre Zeit. Lass vergehen deine Maske, dein Gesicht, dein Ich. Vergiss deinen Namen, deinen Stolz, das, was du meinst zu sein. Durch den Tod verliert das Ich nur seine Grenzen, um in tausend anderen Formen von Neuem zu erglänzen.